Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Een grote Britse aandeelhouder van Unilever gaat tegen de verhuizing naar Nederland stemmen. Aviva wil niet weg uit Londen, zo meldt de Financial Times. Unilever heeft nu nog twee hoofdkantoren, één in Londen en één in Rotterdam. In maart besloot de top van het bedrijf om dat terug te brengen tot één kantoor in Nederland. Maar de verhuizing gaat pas door als de helft van de Nederlandse aandeelhouders akkoord gaat en driekwart van de Britse aandeelhouders. Eind oktober stemmen ze erover. De ziekte van Alzheimer kan binnen een jaar door een bloedtest veel sneller opgespoord worden. Dat zegt hoogleraar neurochemie Charlotte Teunissen in haar inaugurele reden bij het Amsterdam UMC. Nu is er naast cognitieve test nog een ruggenprik nodig om hersenvocht af te nemen dat getest wordt op de ziekte. Dat hoeft dan niet meer. Volgens Teunissen kun je met de bloedtest het eerste eiwit aantonen dat verandert bij Alzheimer patiënten. In Brussel is een politieman aangevallen door een man met een mes. De agent raakte licht gewond. de aanvaller is neergeschoten. De aanval was in het Maximiliaanpark, net buiten het centrum van Brussel. Het motief is nog onduidelijk. Na de aanval opende de politie het vuur. De aanvaller werd geraakt in zijn borst en been. België weigde Spaanse rapper Waltonic uit te leveren. Hij vluchtte in mei naar België na een veroordeling tot 3,5 jaar cel. wegens verheerlijking van terrorisme, bedreiging en belediging van de koning in zijn teksten. De 24-jarige rapper is de eerste die sinds het regime van dictator Franco. werd veroordeeld voor majesteitsschennis. In zijn muziek noemt Waltonic onder meer de militante Baskische beweging ETA. een hoopvolle boodschap. De Belgische rechtbank levert hem niet uit... omdat de belediging van de monarchie valt onder vrijheid van meningsuiting. En ook vindt de rechtbank dat een belediging op papier... iets anders is dan een gezongen belediging. Het weer nog. Het blijft vandaag op de Mleedse plaatsen droog. In het noorden bewolkt, in het zuiden schijnt de zon vaker. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen tot en met donderdag vrij zonnig en warm nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.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 Nothing on me. I'm less than five foot one, a hundred pounds of fun. I like sophisticated funk. I live on Don Quixote, heavy, I feel it mignon. Then you can best believe that funk. Here's what I'm. talking about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 down se so, somos What? tried to tell my mama, but she told me this is one for your dad you out of my bed